Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Gisteravond ter Nauernood, een vertrouwensstemming in het parlement overleeft. Hij begint vandaag met de vorming van een regering van nationale eenheid... om het Europese steunpakket door het parlement te loodsen. Papandreou gaat vandaag eerst met de president praten en daarna met andere partijen. En mogelijk gaat iemand anders de nieuwe regering leiden. Gedetineerden die aan het eind van hun straf zijn... mogen niet meer standaard met weekendverlof. Van de staatssecretaris Steven mogen ze straks alleen nog met verlof...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 De Amerikaanse ISAF-bevelhebber in Afghanistan heeft een van zijn generaals ontslagen nadat hij kritiek had geleverd op de Afghaanse leiders. Generaal Fuller zei dat president Karzai en andere bestuurders de inspanningen van de VS voor Afghanistan niet waarderen. De Amerikaanse minister van Defensie Panera heeft laten weten achter het ontslag van de generaal te staan. Dan het weer, de dag begint bewolkt, hierna wat regen, vanmiddag breekt de zon door, het wordt dan 15 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Nu, Toebak leeft. Oh, weer is het weer. Ik weet het niet. Toebak leeft op de radio 5 minuten over... Ach, dames en heren. Het is gelukt. Het is gelukt. Ah! Hij mag blijven. Oh ja, bij Andrea. Hij mag... Oh, bedoel je die? Ik denk, je hebt het over Mauro. Mauro? Hebben jullie alweer vergeten? Mauro, wacht dan, Wat was die dat? dat Was dat uh, deze? This mad dog of the Middle East. Oh nee, nee, Ach, dat was hey, die hey, andere. Die, die, uh, die is al oh, gesnijpt. Die, uh, die is dood. Gesnijpt. Ja. <laughs> gesnijpt noem ik dat, ja. Nee, Mauro. Oh. Was weer? Ja, zo zie je hoe snel de hoogtepunten weer uh, vergeten Ik vond Gordon. het een hele leuke soap die ik gevolgd heb vorige week. Ja. Met uh, echt een hele leuke ontknoping van uh, Farié. Varier uh, was dat. Ja. Die zei van, nou gaat voor Maro niks veranderen. Hij gaat gewoon een studievisum aanvragen en voor hem verandert er helemaal niets. Hij kan al gewoon hier, kan hier gaan studeren als hij dat wil en het CDR gaat gewoon verder. Ja, ja. <lacht> ja. Op de ingeslagen weg. Ja ja, ja dat denk je denkt, waar zijn we mee bezig? Man is unutterable man Nou, dat had ik wel een beetje het gevoel Ik heb daar nou echt weken Voor zitten wachten Om zonder uitslag te krijgen Nou, dat is toch echt gênant voor woorden Ja, gewoon. dat is het zeker Maar, maar hebben, momenteel zijn we er helemaal klaar mee Want ik heb de hele week, echt de hele week Niks over Mauro gehoord, hè Alleen gisteravond Ja, wat zeiden ze toen? Toen we... gingen ze namelijk bespreken Hoe de media het in De media nou, in, in, Op de televisie allemaal had besproken Hoe ze het hadden ze, uitgelegd En dan gaan ze weer naar de, dan krijgt de volgende een goede mediatraining En ja, dan gaan ja, ze Mauro ja. als voorbeeld nemen Ja precies ja. Dus nu krijg je programma's uh, Over hoe ze programma's hebben gemaakt En hoe ja. ze bijvoorbeeld Mauro uh, Als laatste uh, Stolhammer meegeven Nou dan moeten we maar even een media hype van je maken Kijken of dat helpt nou, dat ik, heeft geholpen? heeft De oplossing ik, is er Ik denk gewoon echt dat uh, de hele uh, Den Haag Gewoon uh, Joop van den Ende moet inhuren Maken ze een real life soap van En ondertussen kunnen ze dan uh, vergelijken Leren hoe ze om moeten gaan met de media. En dat alles open en bloot is. En van wat kun je nog wel en wat kun je nog niet naar buiten brengen. Daar zit nog wel wat speling in voor een, raar, voor een televisieprogramma. Ja, ik denk ik? het wel. En ja, daar kan misschien aan. het begrotingstekort mee opgevuld worden. <laughs> Nou, sla nou niet echt helemaal door. Dat je denkt van dat je meteen de hele wereld kan redden. Ik sla door, altijd. Ja, jij, jij, jij denkt mezelf dat je al weggeroogd wordt door, door, door Griekenland. Denk, oh, Griekenland. Uh, die uh, oh, die, uh, die landen verstegen, die kunnen we wel inschakelen om uh, het, ja. gaat, het gat te dichten. Ja, maar dan kan ik je ook een klein nieuwsje opgeven. Vanwege al die toestanden. Het blijkt dus dat de Britten... Ja? He, daar aan de overkant op het eilandje. Die hebben allemaal weddenschappen nu gedaan. op het einde van de eurozone. Ja. Echt waar? Ja, ik had het wel gelezen. Er is ja. veel belangstelling voor. Maar het is, het is helaas. Ja, dat is ook weer politiek en zo. een beetje saai. Het is toch niet zo populair als voetbal of paardenrennen, Want dat is van een hele andere klasse. En Griekenland is de huishoge favoriet. als het land dat als eerste uit de eurozone verdwijnt. En daarna komen Italië, Portugal en Spanje. Dus je kunt inzetten, dames en heren. De wedding is geopend. Een goed idee. Ja. Nou, welkom bij het radioprogramma. Het is weer tijd Wat? voor een wilde gitaarplaat. Oh, nou, dan starten we hier maar even in. Tijd voor een wilde gitaarplaat. Nou, kijk aan, zeg. She Nou, sorry. Nee, het nou, was geen wilde gitaarplaat. Ik ga het een beetje nuanceren, meneer, nou, op de achtergrond. Ja, het was geen wilde gitaarplaat. Maar toch, vooral ook de hype, dames en heren, uit Nederland vandaan. En don't give up on meek van de test... test. Wel toepasselijk namelijk. Pap van Dreo schijnt echt een hele saaie zijn. Gisteren hoorde ik er bij een informatieprogramma. Toch voor mij was het nieuwsuur of zo. Dat ging natuurlijk weer helemaal eindeloos lang over Griekenland. Dat, dat er zoveel geld weggelekt is. En dat het, wij wilden er geld insteken. Hoe was het ook weer Dan nou, hebben geld had iets afgesproken. Maar, nou, dat gaan we doen. De helft hoeven jullie niet te betalen. De andere helft dat gaan we schenken. Weet ik veel allemaal. Geef dan zegt Pap van nou laat het publiek maar even stemmen. Het volk! Hé, wat? Wat krijgen we nou voor aardigheid allemaal? En het volk vond dat we alles gewoon gratis moesten krijgen of zo zeker? Ja, nou, die, die was je niet zo eens met de bezuiniging. Dus uh, nou ja, nu eens. mag pap Andréë blijven uh. van het volk. Maar hoe het nou verder gaat met het geld, ik ben het even helemaal even kwijt. Ik ja. wacht nu gewoon even af tot ik weer opnieuw word uh, ingesproken. Want, uh, het... Ja, maar het blijft zo dat ik zeg van ja, je kan het alweer uh, kwijtschelden. Ja, je moet op dat moment kan je zeggen dat, bijvoorbeeld, uh, dat je de rente kwijtscheldt op dat moment. Maar dat je wel een aflossingsverplichting hebt, bijvoorbeeld. Dat ja. zou dan wel wat zijn, maar da dat het niet zo uh, onwijs buitensporig aangroeit. Want ja, hè, 50 miljoen, hè, dat groeit natuurlijk enorm aan, want uh, hè, ja. 1% is al 5 miljoen, uh, of 10% is uh, al 5 miljoen. Dus ja, als je dat dan eventjes, uh, maar het was geen miljoen, hè, het was een miljard hè? Ja, helaas. Ja, maar dat is nog dat was veel klein meer... geld wat jij net noemt. Ja, dus ik denk dat je even die rente even wat buiten beschouwing laat, maar wel het hoofdbedrag zo goed betalen. Ja, dat lijkt me wel. Ja, precies, ja. de man van de miljoenen. En uh, ja, nou, Italië. Berlusconi speelt natuurlijk steeds nog leuk met zijn onderlichaam tegen allerlei vrouwen aan en zo is, maar die zou qua in de beurt straks. Maar het grappige is wel weer dat Berlusconi bezig is uh, het televisieprogramma uh, van Endemol over te nemen. Echt waar? Ja, ik wist helemaal niet dat Endemol het zo slecht deed, maar die heeft een, een schuld van, wat was het, 2 miljard of zo. En nu is... Uh, Endemol? Endemol uh... Ja, oh, Endemol is, is een strijdloos gebarsten tussen de Amerikaanse media-reus Time Warner en uh, Mediaset, een, televisieprogramma, uh, een televisiebedrijf van de Italiaanse... President Berlusconi. Wat gek. Want je krijgt allemaal van die juichprogramma's. Ja, ja. Toen laatst met Joop van den Ende en, uh, en John de Mol over hoe goed ze doen en uh, overal dat uh, de Voice daar zo ontzettend veel geld verdient en zo. Ja. En dan, uh, dan zeggen ze nu dat het niet goed gaat. Ik vind het een beetje vreemd allemaal. En, er komt heel veel geld binnen en dan is het uiteindelijk echt, is het toch afgelopen. Ik ja. vind het allemaal een beetje raar. Nog ja, weer, er, is, er is laatst ook inderdaad een 24-jarige man ja? aangehouden in Amsterdam. Afgelopen maandag de rolkoffer met een bedrag van ruim een miljoen euro. Was dat John de Mol? Uh, die is dus aan het is er aan proberen ah, te knijpen. Ah, ja, ja. Hij stond nog wel weer op vrije voeten gesteld. Het is wel weinig hoor John. Kon je ja. niet meer dragen. Uh, ja, hij werd in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer aangehouden met 1 miljoen en 60 euro. aan bankbillet in de rolkoffer. 60. Hij stond op het punt om in een taxi te stappen. Ik vraag me af hoe weet ze dat hij zoveel geld bij zich heeft. Ja. Maar uh, geld is in beslag uh, genomen door een team van de Nationale Reserve en uh, FIOT. Hè, de F uh, federale... Ins het is nou inspectie en opsporingsdienst, ja. Maar hij mag wel in vrijheid verdere straffen afwachten. Dus kunnen die rest van de miljoenen even zorgen dat die op een goede plek terechtkomen? Hij ja, had geen portemonnee bij zich. Hij zei: Ik moet even die 60 euro eruit pakken. Die speciale parten -part, Die ligt boven, boven in de koffer. En toen ritste hij me zo los. En toen, toen waaide de helft eruit ofzo. En toen werd hij ontdekt. Ja, zo misschien. Iets, zo moet het ja, geweest ik zijn. Ik vind en het ook van die verhalen. Ook gewoon dat hij gewoon in, in de wijk bos en lommer loopt met een rolkoffer. Dat mensen denken van, die gaan we aanhouden. Dat oh, is hem. Daar zit het geld in. Misschien moeten ze meer mensen aanhouden zo. Misschien hebben ze ook geld snuffeld of zo. Want je hebt ze voor drugs en je hebt ze voor uh, uh, cocaïne ja, ja. drugs ja. Toestanden. Ja. en toestanden. Misschien uh, is geld ook een bepaalde lucht. Ja dat klopt, want heel veel uh, geld Daar zit ook cocaïne aan vast hè, omdat, Ook uh, nog? Oh, ja, dat is dat de combi gewoon ja, Het zal het drugsgeld zijn of zo Vooral de, de dollars natuurlijk Maar heel vaak wordt geld ook gebruik, ge, gebruikt om uh, Als je dan toch zoveel geld bij hebt En je hebt coke gekocht Dan, dan snuif je via zo'n rolletje van papier ja Ik heb ook ja, veel uh, een films visie gekeken van 100, hè? Ja, een van hè Minstens Snuif je het zo uh, ja. je het naar binnen Heerlijk, oh. meteen M Mijn oren zitten oh. meteen dicht nu Nou ja, ik heb gisteravond ook nog gehoord Over die, die wie was het nou? Die gast van uh, Bluff Die heeft ook een periode wel gesnoven en gedaan Ja ik ben niet gek op Bluff Maar die vertelde toen ook van het was allemaal zo leuk Sorry <gacht> Ja oké okay, dat is de muziek Maar nu even gewoon even een wijze les De ja, wijze les ja, okay. van Jolande Van dat je de twee jaar dat je het misschien wel leuk vindt Maar dat je daarna dan krijg je angstaanvallen oh. Doordat je die zo neemt En uh, uh, uh, uh, uh, dan moet je uh, jij moet zorgen dat het nooit zo ver komt Maar uh, in het begin is het zo lekker en, Maar daarna krijg je dus dat je Dat je helemaal panisch wordt Wacht even hoor heeft Bluff drugs gebruikt? Ja, ja, die keurige man. Hij is pas 37, hè, die liedzanger. Ja, ik dacht hij veel ouder was. Ja, ik ook. Ik denk vanuit <laughs> er... van mijn leeftijd, weet je. <laughs> <laughs> ik heb toen eens een keer uh, bij de bij een van die optredens van Bluff, ja, sorry. Ben je, sorry, je toch sorry. geweest? Ja, dus heeft jij al die rare oh. gelijkjes oh, geven. Tien jaar geleden ben ik ooit bij Bluff geweest. Nou ja, toen ja, denk ik, God, ben ik, van stands voorbij ben ik heen geweest. ik denk, nou, dat is misschien wel leuk, maar. <lacht> Want dan met je afgezaagde muziek. Ja. En op een gegeven moment stond oh. ik daar bij die nieuw. Uh, of die, die stand fans. Een uh, stand ja. stond ik daar, een toen ik zo aan die, uh, ja, die man daar, nog, uh, die dit allemaal leidt Ik zeg, wat is het nu eigenlijk? Toen was je iets van, weet ik veel, 27 of zo. Ik zeg, wat? 27? Toen zeg je gelijk, ik stop ermee met die club. Ja, ja ik lag helemaal, onder, echt helemaal ja. in een deukzaam, de fiets van Wat? 27? Ik vond het echt niet leuk, die man. Echt heel simpel om dat en te En wa hij was het. Hij was het zelf. Nee, maar het was niet. wel iemand die na... Uh, die, die, die, uh, die hem nabij stond. Zijn ja. vriendin of zo. Ja, ik denk dat... <laughs> weet ik weet het niet, maar... Uh. Zijn moeder. Ja, zijn moeder. Ja, die stond er nog achter. Want het was helemaal in de beginperiode. Ja, precies. Dat we nog uh, aan het schrijven waren op de typemachine. Oh. Nou... <laughs> Het is kwart over acht. Die wakker wordt de zand voor. En die is licht, hè? Ja. Had u toch gezien? Ja. Zijn, jullie al ja, gewend? Al gewend? Zijn jullie al gewend? Ja, dat geeft voor wat oudere luisteraars voor ons. Al die schutte muziek, tijd voor gitaren. We put our necks in the cement, man it's been killing you. Say it, so let's begin. Oh, Zie FM. Zie FM. En het is even wat duidelijker. Ik versta er helemaal geen enkele moer van. Muziek op de oorlog doos. Gevonden blijven. and live in the solid gold Oh, dat denk je, maar... Nee. nee, het is helemaal niet waar. Het is allemaal muziek uit de oude doos. Het klinkt heel oud, maar het is gewoon eigenlijk hyper hip, dames en heren. Het is gewoon nieuw. Het is uh, Howard uh, uh, Thorn. En dat heet uh, A Long Time. En daarvoor trouwens nog de uh, Nieuw... Uh, nieuw Found Glory. Sorry, ik ben even afgeleid. En uh, Summer Fling Don't Mean A Thing. Of het wel gaat over de zomerliefde. Ja... Mm. Dat is toch leuk Ja, die zijn wel fijn, maar de zomer is voorbij Maar wat was het gisteren lekker, hè? Gisteravond Oh, oh zo lekker zacht oh. oh, wat voor temperatuur was het eigenlijk? Ik weet het niet okay. Maar uh, iedereen stond overal buiten En dat vond ik dan toch wel leuk de, de, de, Net alsof het nog zomer is, het is krankzinnig Het is gewoon 4 november Ja En het hoort kouder zijn de sneeuw hoort op de daken te liggen Ik vind het bizar Ik vind ja. het ook zeer bizar Ja, het is. maar geniet ervan, hè en maak er iets leuks van. Nou, gaan we dan toch lopen. Nou, laten we dat toch wel even doen. Straks <laughs> nog wat regioberichten. Kijken of hier in de buurt allerlei leuke dingen te doen zijn. Ja, nou die zijn er zeker. Ja? Ja, zeker. Want volgens mij is de week van de 50-plussers begonnen. Dus ik mag meedoen. <laughs> ja. Nou... Niet te veel van dat ze berichten. Dan voel ik me ook meteen zo oud. Uh, uh, Hoewel ik nog vier jaar moet wachten. Ik moet zelfs even rekenen hoe lang ik nog moet wachten. Voor het vijftig wordt. Ik kan wel iets vertellen over iemand die heel jong was. Ja? Kijk, het is weer een mooie brug. Ja, vertel. Maar er is afgelopen zaterdag in Indonesië, ja, het is wel een beetje een shock, is een baby geboren met drie hoofden. Oh, ja, ik had lastig. Het, het kind hartstikke. weegt vier kilo. En, uh, maar ja, de artsen en de familieleden zijn echt dood ongerust over de gezondheid van de baby. En uh, de, de dokter die houdt zelf de gemoedstoestand van de baby in de gaten. Oh. En uh, het kind drinkt wel, maar het is toch altijd wel van goh, uit welk, waar zullen we drinken? Je kan kiezen uit drie mondjes. Hmm. Ja, het, ja, het is toch heel raar. En het vader is een ongeschoolde arbeider in een lokale winkel. Waar de familie niets over de juiste middelen beschikt om naar Medan af te reizen. Want daar is het ziekenhuis. En de afwijking wordt mogelijk veroorzaakt door het probleem in de neurale buis. Weet jij wat het is? In de neurale buis. Ja, maar uit de blaasjes van die buis ontwikkelen zich de hersenen. En het is een veel voorkomende afwijking die op verschillende manieren leidt tot negatieve gevolgen voor de hersenen. Maar drie hoofden. Ik zo. heb wel zo gehoord, ja, je hebt die Chinese tweelingen. Dan is dan een uh, uh, cel die zich deelt, maar niet helemaal. Waardoor je dan bijvoorbeeld één uh, een, uh, een ruggenwerfje hebt en dan uh, vier armpjes, weet je wel. Ja. Maar uh, het is heel gek. Het en is uh, heel gaaf. Ik vraag me dit. ook wel eens af, want je hebt ook zo'n uh, godin in, uh, in dat soort landen met meerdere armen. Zou dat soms ook een. Uh, een uh, vergroeid, mismaakkend kindje geweest en die daarna vereerd is tot uh, Nee, dat is, gewoon, dat is gewoon iemand die aan het tekenen is geweest. En dan geef ik hem van nou, deze arm is niet goed, dan had ze gum gun niet bij zich. Oh, is die dat is gewoon, het? Ja, die is eindeloos lang aan het, uh, aan het tekenen geweest. Dan geef nou, ik nou, ik stop ermee. En die tekenen is natuurlijk gewoon helemaal ergens uh, achter geraakt heb. En ik zeg oh, wat is dit? Dit is een gewoon. Van alles is ook een markt ook gewoon, natuurlijk. Nou, nog even iets uh, heel ja, tragisch. Ik zit met vier armen, ik zit het gelijk voor. Ja, te meteen even. Google natuurlijk meteen. Uh, ja, de echtgenoten van Brahma, godin van de. Van de... Van de? ja, daar komt hij. Nou. nou ja, ik, ik kom er zo mee terug, want ik weet... Jij komt er zo mee terug. Ik krijg heel uh, rare reclame ervoor. op oh, die manier. Daar Zit Ik een rare reclame voor? Nee, uh, ja, maar die al uh, voor armen elkaar natuurlijk wel flink. Hè. Mm. Nou, kan je wel even de staat op. Uh, de Internationale criminele Netwerk um, in Rome smokkelt voor grof geld zwerfhonden en zwerfkatten uh, uit asiel... Uit, uit, uit, uit asielen komen die in Italië, Spanje en Griekenland. En dan zijn voor adoptie dan voor Noord-Europese landen. En het maf is ik ik, nou, dat is hartstikke goed. Want ja, heel vaak lopen ze maar op straat. En ze zien er ongezond uit. En het is toch mooi dat ze geadopteerd worden. Alleen, ze worden geadopteerd voor... Het bond en voor blikvoer. Dus er blijft van de honden niet zoveel over. Ze gaan zich daarvoor inzetten. En ook de reis die ze maken naar zo'n land is echt afschuwelijk. Gewoon echt met z'n allen op elkaar geprakt. Onder de ontlasting, onder de. ja, braaksel van, van, van, van elkaar en van anderen. Dus ja, ja, ja. daar moet echt een stop toe. Het uh, dus moet we gewoon stoppen zoiets. Een halt worden een toch Een halt worden toch altijd? Ja, dat kan uh, allemaal niet. Ik heb het trouwens gevonden, maar het is inderdaad de vrouw van Shiva. Ja? Een van de drie vrouwen. En die is afschrikwekkend Hij ziet eruit met woest open gesperde ogen, uithangende tong en vier armen. En meestal houdt ze in de een van haar handen een zwaard, en in de ander een afgehakt hoofd. Dat is natuurlijk het tweede hoofdje. Ja, ik snap euh, het. heel merkwaardig. Dank je. Nou, fijn. Dan nou. uh, <laughs> zat uh, je echt op te wachten, ik, deze informatie. Uh, ik ben helemaal uh, ik ben even... <laughs> op. Gewoon, uh, ik ga even allemaal focussen zoeken nu gewoon. Ik gaat voor een boze vrouw, door vier armen ook. En uh, met, uh, met een zo'n kapmes en een, een doodshoofd in de hand. Huh? Huh? Oh? Nou, muziek. Nou, gaan we gaan wat leukere muziek, leukere berichten uitzoeken, toch? Uh, dat, dat is misschien ja, dat dat wel een goed idee. Nou, draai ik, ik even een plaatje uit... Uh, Oh, gezellig. Ja, uit België maar weer. A Brand, de nieuwe single. Dat kan je verwachten natuurlijk in de zaterdagmorgen. What's Talking You? Bye. you Bye. Bye. And it feels so lonely You ask yourself what you came here for in this go-go town Ja, leuk plaatje. Like A brand en natuurlijk de. En daar ga je nog veel muziek van horen van deze band. Want ik vind mijn echt niet dat oh, vind ik het een geweldig plaat gewoon. Het is uh, Toebak Leeft op de radio. Het is half geweest alweer. En als het half geweest is, dan wordt het alweer... Jawel! Nieuws uit Zandvoort. Ja, nieuws uit Zandvoort. Nou, steek vervolg. Ja, nou, ik ben gisteren naar de opening geweest... van de tentoonstelling De Universele Mens. Het is dus een tentoonstelling van onze Zandvoortse kunstenaar... is en collega van mij, Heli Jansen. En zij uh, heeft een... Uh, een, een, een voorstelling gemaakt met allemaal prachtige schilderijen. en ook heel veel maskers. En haar exotische droombeeld verbeeldt zich dus in kunstwerken. die zich bevinden. op de scheidslijn tussen realiteit en fantasie. En deze expositie toont. extreem van de ingrediënten die ons maken. wat wij zijn, de mens. Met een tentoonstelling. die duurt tot 6 januari. en het museum is. Uh, geopend van woensdag tot en met zondag. van 1 tot 5 uur. En uh, de, uh, de kinderen. Uh, of jongeren tot op jaar zijn gratis. En schoonmakers van die maken een stuk. Dat hebben we gehoord de afgelopen week. Schoonmakers maakt het stuk, ja, maken het stuk. Ja, die maken een stuk. Alleen van het kunstwerk hadden ze had de Schoonmaker, een nieuwe schoonmaker die nog niet goed ingewerkt was. Die moest 20 centimeter bij het kunstwerk vandaan blijven. Maar was dichterbij gekomen. Hij zei van hé, zie daar een kalkvlek? Nou, die haal ik even weg. Zo'n kunstwerk dan meteen voor tonnen scharen. Dat was denk, nou, opgevallen gewoon. Kleurig gewoon weer wat nieuws. Ik me, nee, dat kan dan weer niet. Want dan moet de kunstwerk de kunstenaars zelf doen. Maar goed, als het toch over kunst hebben. De Vereniging Beeldende Kunstenaars Zandvoort, de BKZ... heeft een nieuw onderdeel aan een kunstaanbod toegevoegd. Terwijl kunst uit Leen Zandvoort. Jee. Jawel, een aanbod dat nog niet in Zandvoort aanwezig was. En dat vooral voor bedrijven misschien wel interessant is. Dan kan je namelijk voor weinig kan je kunst aan de muur hangen. En dan kan je te, die, die lege uh, werkhal je een beetje op, op sier. En dat, dat stimuleert er ook weer om op flink aan de slag te gaan. De kunstwerken worden voor minimaal zes maanden gehuurd. Dan waarvan de, de, de huurprijs dan per maand 3% van de aankoopprijs is. Oh, dat vind ik toch nog wel pittig. Ja, dat kan best Want ik wel ik begrijp vroeger dat je, dat je iets van 10, 15 gulden, in die tijd dat ik dat wist, ja? uh, per maand kost of zo En dat je dan de helft werd dan gereserveerd voor als je een kunstwerk aan wilde schaffen. Okay, dus dat is vind ik dan betal... weer heel anders dan 3% van de waarde. Ik bedoel, als ik, als ik de Rembrandt uh, Naglag wil huren. 3% per maand. Dat, dat gaat niet, niet lukken. Ja, dat was, pas uh, de rekenkamer heeft ze gekregen. wel miljoenen. Ja, miljoenen groot. <laughs> maar goed, kijk even op de website. De website was dat: kunstuitleenzandvoort.nl. En uh, je kan ook even kijken. Naast de Kunstuitleen Zandvoort gaat de galerie de bus Halten Kunstwerk in de etalage tentoonstellen. En uh, die kan, uh, je kan je ook opgeven voor, voor workshops en zo. Dus kijken op de internetsite. Uh, kijk, okay. de openingstijden trouwens wel. Elke zaterdag en zondag van 1 tot. Uh, 4. Een grote krocht, Haltestraat. Daar moet je zijn, ja. dames en heren. Oude Mooie hè. De provincie die gaat akkoord met de Natuurbrug. Want de gemeente Zandvoort heeft het verzoek gedaan om ontheffing om een Natuurbrug over de Solaan te doen. En de gedeputeerde staten zijn van mening dat het weliswaar een tijdelijke aantasting van de natuurwaarde met zich meebrengt. Maar het gaat om een zeer beperkt oppervlakte. En de brug. Die draagt dus op lange termijn bij aan herstel en uitbreiding van de betreffende natuurwaarden. Want hierdoor worden natuurlijk twee grote natuurbruggen, uh, nee, nee natuurgebieden ja? met elkaar verbonden. En ja, uh, mooi. dat is ook tegen uh, incestueuze problemen. Incestueuze. Nou ja, het is gewoon heel goed ah. dat er dan een nieuwe broedsel bij komt met uh, vreemde herten. Oeh nieuws uit Zandvoort. Ter gelegenheid van de nationale 50-plus dag is er op zaterdag 5 november, dat is vandaag, is uh, Taoïti, Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland uh, heeft dan een open huis. En het is gewoon heel goed om je in Tai Chi uh, te, te verdiepen, namelijk. want als je dan allerlei gefrichtsklachten hebt of chronische ziekten hebt, of beperking met sporten, dan moet je Tai Chi gaan doen. Nou, het klinkt alsof het echt een sport is voor kneuzen, dat is helemaal niet waar, want ik heb namelijk ook drie seizoenen ge gedaan. Het is hartstikke goed voor de en nou, daarom zie je er ook zo goed uit, hè? Oh man, ja. ziet er goed uit. Kijk eens op de webcam. Ja. Oh. Hij staat niet aan. Sorry. Ja, mijn ja. fout. Maar goed, uh, maandag kan je, je opgeven, maar je kan vandaag gewoon even kijken. Uh, kijk even op ww.tawistische Ik zit even kijken naar het adres. Uh, Protestantse kerk aan de Kerkplein. Ja, dat is uh, hier vlakbij. Jeugdhuis, ja, precies. Ja. Uh, als je nog uh, oude kleren hebt. Nou, oude oude goede kleren. Ja. Je kan ze straks nog, dus de laatste kans, tussen 10 en 12 uur inleveren bij de Agatha Kerk. En de opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordate Mensen in Nood. Oké. In nood. Okay. In, in Ja. Zover het nieuws uit Stanford. Uh, straks in het tweede de Tweede Wereldcentrale, we programma natuurlijk veel meer. Dat kan je verwachten. Wat hebben wij hier voor muziek, dames en heren? Captain Kostner en Nena. All this waiting. All this killing time. All this holding on to secrets and drawing lines And I don't know how it ever came to this Of a wasted dream And I don't know How you're still so far away When we both know There is nothing left for you. Kevin Costner en Morden West. Oh Hoewel is dat niet zo'n Morden maar is. That's maar het klinkt toch wel leuk dit, hè. Echt, ja, Kevin Costner. Gewoon echt die acteur, weet je wel. Samen met Nena. En, ehm... Um, nee, nou ja, dus nu wachten dat hij nog even muziek gaat maken... met uh, Kenny Rogers of zo, zit ik er aan te denken. Oh ja, ja. Kenny Rogers of... En uh, Dolly Parton en, Do oh. en Dolly Parton. Oh, Dolly. Wat een goed idee. Dat en lijkt dat me zinget. een... Uh, Kenny Rogers nou gewoon het liedje Hello Dolly gaat zingen. Oh. Dat dus is gewoon... Uh, dat is toch bekend van vroeger, hè? Van die uh, Niels L. Armstrong of zo? Ja, Neil Armstrong? Neil, ja, die grote. Nie Nie de, neger? Neger was het? Neil Armstrong? Mag je nou het nog zeggen, Neger? Neger? Ben je het Of een Afro-Amerikaanse. Negers mogen Alleen, wel tegen aan. elkaar zeggen van hé hey, neger hey, Maar bar, wij mogen je het je... niet zeggen Nee, ik zal het niet meer zeggen maar dan, dan, dan, Ja, maar dat... hoe zeg je dan? Een zwarte man? Een zwarte man, een donkere man Een donker man. Donkere, ja. tint. donkere tint Een donkere man okay. toepak leeft op de radio 20 minuten voor negen God, dat vliegt de tijd weer Ach, dat gaat dat sneller. Uh, ik heb nog wel een uh, bericht hier Nou, doe dat, maar even dan uh, Ja. Er is, het schijnt dat een baby van een maand oud ...op de loonlijst staat van de regering van een de Nigeriaanse deelstaat. Hoe is dat nou en mogelijk? de zuiger heeft zelfs al een diploma. Nou, ja de, naam van de, ja, de naam van de baby werd onlangs ontdekt op een betaalbewijs. En uh, die baby is ook in het bezit van diploma. En uh, de, Gajam, dat is degene die dat dus heeft uh, ontdekt... ...hij is justitiecommissaris van de deelstaat Zamfara. Ja? Hij ja, is voor dat je het wilde weten van waar is het nou, Zamfara? Ja? Maar hem constateert dat het onder... Mede, ...overheidsmedewerkers een wijdverspreide trend is om de namen van hun vrouwen en kinderen op de lo loonlijst te noteren. Eerder werd in augustus al de naam van een vijf maanden oude baby ontdekt... ...op uh, loonlijst van een andere Nigeriaanse ge gemeente. Oh, okay. En er zijn echt voldoende bewijzen... ...die dus het erbarmelijke niveau van corruptie... ...onder plaatselijke overheden aantonen... ...al dus die Gayam. En Zanfara is een van de twaalf overwegend islamitische staten... ...waar de sharia wetgeving van kracht is. En dat bete dit betekent dus dat na diefstal... ...een hand wordt geamporteerd. Dus degene die er dus straks ontdekt gaat worden... Yeah? Van, uh, ...dat hij dat misschien geregeld heeft... ...wat is gewoon pure diefstal... Ja, ...misschien dat hij toch wel uh, zijn hand... Uh, ...kan hij ook nooit meer uh, zo'n naam opschrijven... Oh. Ik vind het wel heftig hoor. Oh, ik maar ja, kijk, wij hebben zelf uh, alles bij, voor geld. bij onze gemeente ook uh, uh, een integriteitscursus gedaan van uh, mag je nou wel of niet. En het is inderdaad zo, alles waarmee je niet in de krant wenst te komen, uh, dus dat is van dat je denkt dat kan eigenlijk niet, dat moet je dus ook gewoon niet doen. Nee. Dus als ik zeg van goh, ik ga mijn zoon ook op de loonlijst zetten, Denk erover na, het is misschien geen goed idee. Het is misschien geen goed idee. Nee. nee. Goed. Dat nee. denk dat het daarom ook heel zwaar is allemaal. Dat je op alle manieren creatief bent om geld binnen te slepen. Ja, maar we kregen zo'n heel mooi voorbeeld vorige. Stel, jij, jij werkt. Ja. En uh, jij moet dus voor, je, voor je bedrijf moet je bijvoorbeeld zes computers kopen. Ja. En uh, die koop je en zo. Je krijgt een korting vanwege die computers en alles. Nou, het is afgerekend klaar. Je loopt er buiten en je ziet jouw printer staan die je eigenlijk altijd al wilde hebben. En die verkoper, die ziet dat. Zegt hij zegt van nou, als ze die koopt, dan krijgt hij hem voor de helft van de prijs hoor. En het is, er hoeft niemand wat van te weten op dat moment. Nee. Wat doe je dan? Dat mag niet. Nee. Want eigenlijk moet je zeggen van ja, het is, uh, ik ben ambtenaar en uh, uh, ik, ik moet van onbesproken gedrag zijn. Maar een heleboel, uh, als je dit bij mensen voorlegt, is altijd van ja, nou ja, weet je, er is geen bonde, er is geen hond die dat ziet. Maar ja, als die man dat uh, verder vertelt. Tja, ja. Als, ja, als iemand dan toevallig achter het schap staat en die ziet dat en die zet in de krant, een uh, ambtenaar die krijgt voordeeltjes uh, die wij niet krijgen. Nee? Ja, ja, ja. ja, ja goed, ja. Ja, ja, als jij bij een bakker werkt en er is een halve taart over, dan hey, mag, uh, mag je hem ook mee naar huis nemen, want de volgende dag is hij niet minder vers. Ja, een hoop gedoe over de taart ook bij de EMA. Is dat uh, al nou wel een stunt of is geen stunt? Ja, maar ik Grat vind dus eigenlijk wel, ook ja? als ambtenaren zijnde, als je dus inderdaad bij de groenteboer werkt, dan krijg je dus wat over is. bedoel, dan mag je dat meenemen. Ja. Dan kunnen wij toch wel gewoon een rijbewijs of een uh, uh, uh, paspoort gewoon ja. krijgen. Dat is maar één keer in de vijf jaar. O oh, ja. Waar heb je het over? Nou, prima toch. Ben <coughs> jij vindt een goed? Heis? Ja, goed hoor. <coughs> Hebben. Ik bedoel, als ik... Uh, ik werk met verstandelijkheid. Ik heb even denken, wat is mee kunnen nemen dan? Ja, dat is waar. Jij mag je verstand meenemen. Ik kom nog wel op iets wat ik mee kan nemen. Het is, even, het is, ook, het is ook natuurlijk een hele roeping. Ook. Het is zo dankbaar werk. Oh, oh, het is zo dankbaar werk ook gewoon. Ja. Een kennis van mij die, uh, is al jarenlang werkloos. Ik denk, je, dan trekt hij dan nou ook de steun. Nee. Hij is gewoon werkloos op eigen kosten. Oh. Dat hij hij toch hij, hij, hij, oh. geen... Uitkering. Waar leeft hij dan van? Nou, hij, uh... Van het land? Hij nee. uh, heeft zijn eigen tomaten. Nee, hij heeft toch even een beetje een, een, een erfenis gehad? En dat is redelijk. En hij geeft gewoon niet zoveel geld uit. En... Nou, hij gaat va vaak bij mensen uh, komt hij eten. Okay. En dan eet hij voor de hele week. Gewoon dat je denkt, mijn god, wat gaat er nou op in? Ja. Eet hij voor de hele week. En de rest van de week ligt hij uh, opgerold, uh, op een bedje ligt hij net zoals een slang? Zo min mogelijk bewegen. <laughs> ja, precies. En dan maakt hij weer een afspraak en dan eet hij zich weer volgen. Maar nee. heeft hij het eigen huis ook of zo? Nee, nee, hij huurt gewoon voor heel weinig. Maar goed, uiteindelijk zei hij, oh. dus, weet je wat, ik wil toch wel iets weer doen voor de maatschappij. Hij werkte al bij Mentrum, dat is dan om mensen uh, te steunen, weet je. Dan kunnen ze s'nachts je opbellen van, nou, ik voel me toch niet... Zo lekker. Ik heb toch ontzettende, ontzettende pijnen. Ik moet even met iemand praten. Dan gaan ze praten over bijvoorbeeld luiers. Over het meest rare dingen. Over, over luiers. Oh, ik denk over luizen. Die man denk, is dan ja, helemaal dus... geobsedeerd door luiers. toch vindt zo'n luier dan? Waarschijnlijk. Met grote maar dat wil hij allemaal niet weten. Hij geeft hem huh? dan 10 minuten de tijd om over luizen te praten. daar Over echte problemen. En dan vaak na een kwartier haakt hij alweer af. Okay. Dat is allemaal vrijwillig werk dit. Toen gegeven okay. hij het echt van: ik wil ook nog wat meer voor de maatschappij betekenen. Ik wil wel weer geld verdienen. Ik ga bij de thuiszorg werken. Dus hij had een intakegesprek ja. gesprek gehad. Hij ja? dacht: ze, nou, nu komt, nou echt, nu ga ik, uh, ga ik een klap maken. Hè. wat ga ik verdienen? 9,20 euro per uur. Bruto? Netto? Bruto. Oké. Okay, ja. 9,20 euro uh, Hij zegt: daar kom ik mijn bed weer niet voor uit, of? Uh... Hey, nou, wat is het? 9,20 euro hè? Ja. Bruto ja Nou, is nou het hoeveel niet... brood denk je dat je daarvoor kan kopen? Ja, oh, dat kan ik ook nog nee, weer bekijken ja, eten, je, Weet je, voor die 1 uur Dan werk je gewoon 1 uur, dan hou je zeg 6 euro over Ja Nou, dan kan je toch een heel brood halen En kijk een beetje naar de aanbiedingen En je ja. kan toch wel, ook wel een goedkope fles wijn kopen Ja En nee. uh, pak je patu, uh, Paten, smeerkaas hè? erop Ja, Sorry. ja. Dus nou, dan, ben je, dan heb je toch een mat Dat is nog maar voor 1 uur werken Ja, precies Nou dan Ja Kom op nou. Ja, je hebt ook helemaal gelijk. Ik stel me ook al. Ik vond het echt zo belachelijk. 9,20 euro moet je nog afdragen ook. En je mag niet meer dan 5 uur per dag werken. Anders wordt het te gek. Nou, dan heb je, dan heb je misschien wel 30 euro per dag. Nou, dan kan je toch prima van leven. Ja, wel ja. Je hebt ook gelijk. En het gaat ook niet om het geld. Het gaat om de voldoening die ik gaat krijg. Het gaat om de kwaliteit. Het gaat om de kwaliteit Oh, en de dankbare blikken van die oudere mensen. Oh. Ja, je, je voelt hem alweer aankomen natuurlijk. Dat, dat geluid. Waar zit het geluid ook wel? hier Tijd voor muziek op die zender. Maar het zeg. is toch wel fijn dat je een doel hebt om op te staan. Ik, vind, ik vind het zo bizar Structuur. dat je er ook helemaal niet van verbaasd bent. Jij vindt het ook fijn om 9,20 euro per uur bruto. Weet ja. je gewoon? Ja, dat verdien ik ook. Ah. Even napratend over hoeveel geld we nou uitgeven. Zo iets. En dat is al grappig mensen die dat toch wel iets meer geld hebben. Die denken ja, van, ja nou, je redt het toch makkelijk voor 9,20 euro per uur. Ja, want ik zou het echt wel redden in een maand uh, voor, voor 50 euro. Ik zeg 50 euro in de week. Als je ja, dat, dat is, echt zag, puur voor je eten. We he? hebben ja. het nog niet over wasmiddelen en zo. Maar gewoon puur eten. Ja. 50 euro in de week. Dat is te doen. Maar ja precies. Als, nou, voor één persoon hè. Persoon. Maar oh. kijk, als je een gezin neemt, kijk, ja? als jij bent met z'n vieren, dan moet je eigenlijk twee keer voor 100 euro per week. Ja. En dan hebben we het echt gewoon over uh, brood, groente aardappel en dat ja, soort dingen. Precies. Als jij gewoon slim inkoopt, dan lukt dat. Precies, niet zeuren. Moet ik een weddenschap met je aangaan? Echt? Op de radio, oh. Jij wil het echt gaan proberen. Hè? Ja, je gaat het proberen. Ik doe, nee. doe het altijd al. Ja, ja tuurlijk. Ik denk dat ik je dure schoenen verkoop. Dat is allemaal wat ik overhaal dat ik uh, goedkoop eet. Ja, ik hou het ook bakken. Ik red ook voor 50 euro in de week. Red ik het wel. Daarnaast kopen ik echt helemaal blauw en stoelen en allerlei andere ja. dure dingen. Maar ik red het wel met 50 euro rond te komen. Okay. Dat andere hoort er niet bij. Echt. nee, niet. nee dat echt hoort niet bij mijn leven. Nee, dat <laughs> heeft er niks mee te maken. Ja. Oké, okay. uh, nog meer berichten uit. Uh, oh, groot nieuws. Ja, Albert van Ling is uit de kast vandaag gekomen. Oh He? alweer alweer is hij hetero of is dan? Hoe is hij er weer in gegaan? Ja, ik weet het ook is niet. Is hij hetero geworden? nee, hij, hij, heeft zijn, hij, is, uh, hij is brildragend heeft is Oh. En uh, hij had al een bril. Ja, dit is echt wereldnieuws, weet je. Net zoals uh, die andere uh, Alberto Stam, die vertelde dat hij een hond had. En dat hij in elk programma voorbij kwam te vertellen waar hij die hond vandaan had gehaald en zo. Uh, weet boeien. ik veel allemaal. Lekker boeien allemaal. Nou, Albert nee. Volini is uit de kast van, maar hij draagt een bril. En uh, ik heb het nog niet gezien, maar hij zegt zelf van... Ja, ik, ik vond het wel even moeilijk hoor. Want heel vaak, buiten de uitzending, om, doe ik dan de bril op. Om even snel te lezen. En daarna doe ik hem snel weer af. Maar nu heb ik hem zeg maar opgezet. Ik ben wel benieuwd of het net zo'n bril is als... Uh, Jan Smit tegenwoordig draagt... Draagt hij er ook een? Ja, die draagt er ook een echt zo'n bril dat je denkt van... Mijn god, als die, als die stuk gaat... Ja, dat gaat echt dat, dat zo'n geluid maken. Die zijn groot, die brillen. Dat je echt denkt... Wow, wat een ding er gewoon, man. Daar gaat echt wel wat glas het is in. Is ook een mode, modeverschijnsel. Maar ik ja, ben over... zo benieuwd als over, over vijf jaar als je dan terugkrijgt naar die foto's of jezelf op de televisie ziet, dat je denkt van: oh, in godsnaam heb ik die bril maar aan laten ja. meten destijds. Ja, ja, vroeger in de jaren 70 had je ook van die grote brillen. Dat waren gewoon echt uh, ja, van die hele, oma brillen. Uh, ja, maar dat waren gewoon uh, zonweringen zo wat, weet je wel? Echt ja. zo groot. Denk van je, nou. Maar laat ik... het geluid nog eens horen van het glas. Van het glas, uh, ja. Ja, de... wacht even hoor, deze. Die is mooi Oké, okay. er waren namelijk nou twee jongens van 14 en 16 jaar oud. Ja. Die hebben een schadepost van 10.000 euro aan hun broek hangen. Want ze hielden de deur van de Amsterdamse metro gisteren geforceerd open voor een staf vrienden. Die moesten ook komen. Ja. Ze deden dat terwijl de metro op het punt stond te vertrekken en de deur al dicht ging. En die liep hierdoor echt zulke enorme schade op. 10.000 euro, zo'n de deur van de metro hè. Ja, en als die ambtenaren aan zo'n klus gaan beginnen, dat het uh, oh, is, even een koffie drinken. Dus even kijken hoe het om in elkaar gaat. Ja, maar ik denk dat ze misschien op maat gemaakt moeten worden of zo. euro. Nou, ah, kijk, nou. hoeveel weken kan ik daarvan eten? Deel het is door 50. Sorry, ah, nee, ah, nee, ah, nee, ah, nee. Kan ik nog het bijna? Uh, 500 dagen, hè? is Ik uh, zeg het ja. goed? Nee, 200 ja, dagen. Ja, je ziet het wel als een speller, maar voor sommige mensen is het de realiteit. hè? Ja, dat, dat He, is dit? inderdaad wel heel ja, erg. Dat, dat, misschien uh, moet ik maar voor straf gewoon eigenlijk dat iemand mij financiën beheert. En dan van, nou, ja, nee, kan niet hoor. Ja, dat ja, hoor je ook eens van, geleden bij de rekenkamer alles uitgerekend wat zo'n flitspaal nou kostte. Dat ja. was echt duizenden euro's gewoon echt. echt ik weet niet of het nou twintig of 30.000 euro was zo'n flitspaal. Nou, dat denk je heel veel, maar toen gingen ze even toen Als ze die flitspaal binnen, wat was het? Een uur of twee hadden ze hem terugverdiend. Nou dan. Ja. ja. Dus ja dat, dan ik, ik had je, ook gehoord ja. dat er langs een hele grote weg... waar daar uh, steeds uh, uh, opbrekingen waren... waardoor het verkeer langzamer moest rijden... dat uh, echt de overheid loopt zoveel geld mis... en dat daar niemand te hard rijdt. Oh. Erg hè? Oh. Dus misschien moet ze dan gewoon de flitspaal uh, op andere gebieden één uh, kilometer lager zetten. Ja. Nou jongen, Hup, daar gaat die teller. Fine-tunen, dan kom je even bij En ontzettend je best doen, maar nee hoor, hij flitst maar niet. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. zo gaat hij dan. Huppa, ja. dan zie je die kassen gaan, die teller. Oh. Plaatje op de radio van Arsenal. Melvin. It was night, it was day. Zie je Ja, dames en heren, alleen maar hits, hits hit, en nog eens hits. Dat kan je verwachten hier in de zaterdagmorgen. Wacht even hoor? Ja, probeer hem nog even, want dat deden ze nog niet. Maar goed, zover de chakras en we the people daarvoor nog, Arsenal en Melvin. Ja, ik heb nog een luchtig nieuwtje. Ja? Een 30-jarige vrouw is tijdens het parachutespringen ten huwelijk gevraagd. Huh? Op speciaal ontworpen hand toen kwam de tekst Wil je met trouwen tevoorschijn. En toen ze Nicola Burgess heette, ze. Dus toen ze het besefte, stak ze haar duim op van yes. En toen kwamen ze op de grond neer en toen zag ze een groot spandoek met de tekst Trouw met mij, Nicola. En vervolgens toonde hij de ringen. En die man zelf, die zegt zelf van, van... Ja, hij nam wel veel risico hoor, want hij had uit balans kunnen raken toen hij ze in handpalmen liet zien. Oh maar ja, het is, het is wel leuk. En uh, zij was zelf bang dat ze hoogtevrij zou hebben. Dus uh, toen kreeg ze het huwelijk aanzoek. Nou, geweldig toch? Ja. Joepie, ja. daar... Ja, yeah. yeah, nee, nou, ze leeft nog lang een... en gelukkig. Nou, je, je lijkt wel wat geïrriteerd. Nou, ja. Nee, dat ben ik iets. Ja, het is allemaal wel een beetje zoetsappig ja, hoor. Ja, het is wel erg zoetsappig, zo, zo, zo, maar het is wel mooi. Het is weer eens wat origineler gewoon. Hè. Je ja. denkt van, als je zeggen het beelden van een vrouw die meteen ook uh, uh, vrouw, vrouw viel. Vrouw viel? Ja, bij een huwelijkssensie. Die ging echt tegen de vlakte gewoon. Het is oh. heel bizar om dat te zien. Nou. Straks naar 9 uur bij Terug met veel meer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.